Voor het wekelijkse gesprek met de minister-president schakelen wij over naar... De... Hier is Ruud, ja. met zijn eigen minuut. Uh, in het regeerakkoord gisteren heeft u zegt Ria gezegd... ja, tegen mij, Ruud. Ja. De vuilnisman staat voor de deur. De Ik zeg, nou zeg maar dat we niks nodig hebben vandaag. Oh ja, maar in het regeerakkoord... Ria was gisteren jarig, hè. Ja, maar dat ja. gefeliciteerd... Ik zeg, uh, wat wil je hebben voor je verjaardag? Ja. U zegt er ja nou iets voor mijn hals, iets voor mijn hals. Heb ik er een stuk zeep gegeven? Oh ja, maar goed, In het reactieraal, heeft Tu tu tu de goedjes van u. Tu tu tu de goedjes van u. Tu tu tu de goedjes van u. Tu tu tu de goedjes van u. Dan nu even over het begrotingstekort. Ik, uh, ik was uh, van de week nog even op de bank. Dat komt goed uit, want ja, daar wou ik het was net over een hebben. een hele grote bank, was het. Oh, Ze hadden daar zelfs een apart loket voor overvallers. De begroting, uh, hoe zat ziet de u... Ik zat ook nog even op een terrasje, zoek oh, te, te eten. Ging het ineens regenen. Oh, ja. ja? En toen? Ben ik twee uur bezig geweest om mijn bord leeg te krijgen. man. De miljoenen nota. U heeft dit, dit, de groentjes van u. Dit, dit, dit, de groentjes van u. Het milieu. Eh, uh, ja, hoe denkt de regering? De week heeft zelf een nieuwe regenjas gekocht. gaat die weer? Ja, zat een labeltje in: waterproef. Waterproof. waterproof. Loop ik ermee in de regen, ja. blijkt alleen dat labeltje dat we zijn. Het is wat, het is, is wat. wat, maar goed. Europa 92. Ik heb 92 zelf ook nog vijf jaar bij de marine gezeten. Ik word daar gek. Ja, ik wou wat van de wereld zien. Hè. Oh, en, heb je gezien? Ja, dat viel tegen. Hoezo? Ik zat op een onderzeer. In het regeerakkoord, u heeft dat zelf opgesteld. De, de, de, de. Over ik ben zelf zo'n enorme liefhebber van kunsten. Oh, We hebben nou weer ja. tijd voor? We ik gaan heb gaan. thuis, heb ik iets aan de muur. Dat ja. heb daarvoor twee jaar in een museum gehangen. Wat, wat is dat dan? Dat is een brandplusapparaat. Mooi, we gaan ja. afsluiten, want we zitten dik aan toen de tijd. Toen en ik ons eerste kind kregen, ja. zei iedereen dat het op mij leek. Oh. Maar toen hield Ria om ondersteboven. Mooi, we gaan afsluiten, want ik hebben... Ik had nog een keer een smelt ingeslikt. Maar gelukkig niks aan de hand, Hoezo? was een veiligheidsspel. Nou, daar ben ik het zat hoor. Tuntuntunt, de groentjes van Ruud. Tuntuntunt, de groentjes van Ruud. Tuntuntunt, de groentjes van Ruud. En de rest van de regering En ik sluit weer af met mijn wekelijkse kreet Doot doot doot, de groetjes van Groot Word er gek van